Grigori, de vierde nacht. En Grigori is boos die vierde nacht. Hij begint met een paar uur te slapen. Om tien uur maakt hij een ronde in de nabijheid van de tent. Daarna kruipt hij weer in zijn slaapzak. Om twaalf uur gaat hij voor de tweede maal rond. Om twee uur staat de maan hoog aan de hemel. Het is een mooie nacht. Zal ik nog een weer meenemen? Ja, onzin. Nergens voor nodig. Je kunt nooit weten. Ja, je kunt nooit weten. Nee, ja. Ten slotte heb ik mijn mes ook nog. Met zo'n gandra gebeurt je niets. Kom, ik ga maar eens naar buiten. Waard. De beer is slimmer dan wij. Maar morgen proberen we het toch eens. Ja, kan hij ons weer uitlachen. Hola, Gregory. De lui om in de tent te kruipen, ouwe oh, jongen. Zal maar buiten gaan liggen. Hé, hey. kom jullie eens hier? En blijf liggen. Wat? Het is afgelopen met hem. De beer! De be Wat? Ach, die beer is dood. En Grigori is dood. Nee, nee, nee. Ontzettend. Uh, wat ziet die uit? Oh, waar komen jullie vandaan? We waren op de beer uit, dat wist je toch? En daar ligt de beer, hier bij de tent. Onze beer. Ja, kijk daar. Wie heeft dat gedaan? We hebben niet horen schieten. Als ik geweten had dat dat Anastas niet was... was het natuurlijk niet gebeurd. Ik het niet was? Wat bedoel je? Oh, ja, ik wou net zeggen... Zijn jullie er al? Ja, jij stond daar, Anastas, met, met je pels om je heen. En je keek net even om. Anastas ook, zeg maar. Maar ik heb het niet meer gezegd. Voor ik Anastas zeggen kon. oh, Het doet overal toch zo pijn, zeg. Au. Ja, toen, toen kwam ik even tegen je schouder aan. En toen draaide hij je om. En, en toen was je niet maar Anastas, maar een zwarte beer. Ja, ik heb nog even mijn mes... Maar we gaan dragen, dacht. Je geweer had je oh. natuurlijk in de tent laten liggen, stommeling. Ja, verder weet ik het niet meer, Hij ah. heeft jou flink ah. oplawaai gegeven. Oh. Maar de slag schijnt toch nog net daarop zij te zijn afgegleden. Wat, wat, wat bedoel je? Was het dan de beer? Ja, de beer, ja. ja. Die schijnt ah. toen hij zich omdraaide net zwerf van jou geschrokken te zijn als jij van hem. Hebben je, je mes getrokken? Ja, dat weet ik niet. Als jullie zeggen dat hij dood is, ja, dan... Moet ik hem wel geraakt hebben. Kom, weer staat uh, het. Gewoon uit tijd valt de kerel op precies de goede kant op en steekt hem neer. Nou, en hoe? Uh, Midden in het hart treft hij hem. De beer stond zeker zo wat half overeind, niet? Ja, half overeind, ja. Hij was zich net laten zakken. wel daarna nou was het. Nou, toen heb ik hem met mijn hand draaien. Ja, kijk, zulke momenten, daar ben je ineens doodkalm, hè. Je denkt ontzettend snel, nu je weet dat het erop of eronder is. En dan heb je je mes vast in je hand. En op hetzelfde ogenblik zie je waar je hem treffen moet. En... en oh oh mijn kop, mijn kop. Het hamert een, een stuk door. Ik oh. dacht dat je je niks meer herinnerde. Dat, dat bloed daar in de sneeuw. Is dat van de beren van mij, ze? Waarschijnlijk voor jullie <sus> alle twee. Oh ja. wat ik zeggen, wouden. In die ene beslissende seconde, hè, dan komt het erop aan. <laughs> komt het erop aan dat je je hersens bij elkaar houdt eventjes precies bepalen waar het hart zit. En dan eventjes ouw, precies treffen. Hm. En dat allemaal terwijl bij staat te, te rillen en te weven. Nou, daar heb ik geen tijd meer voor gehad, maar. Nou, en dan zullen we zes weken ja. lang bij de berenham naar jouw heldenverhalen moeten luisteren. A ja, die berenham zal ik met mijn kapot geslagen kaak wil niet zoveel hebben. De beer het me geweldig te pakken, gaat hoor. Half zo geweldig als je verdiend had. Ja. Anders zou je nou al je tanden kunnen uitspugen met je kaak erbij. Nou, ja. dank je. Ik vind ze wel welletjes. Een paar dagen lang voelt Grigori zich een groot en bewonderd man. Maar de glans van de roem van de enkeling verbleekt snel onder ruwe kameraden die een zo avontuurlijk leven leiden. Nieuwe gebeurtenissen die de moeite van het vermelden waard zijn, vragen de aandacht. De kansen keren en het uitzicht op talrijker buit wordt groter. De zware tochten door de barre wildernis beginnen eindelijk resultaat op te leveren. Al kunnen de jagers soms dagelang geen uitweg meer vinden uit de dichte oerwoud waar één enkele man onmogelijk zou kunnen binnendringen. Maar als bezeten trekken avonturiers verder om steeds meer en waardevolle pijls op hun slezen te kunnen laten. Ze schieten marters. Eekhoorntjes nemen ze alleen nog maar mee als het zo uitkomt. Binnen een paar weken leggen ze negen vossen neer. Ze maken dieren buiten waarvan geen van hen de naam of zelfs maar de soort kent. Maar ze schieten. Als ze dan nog verder willen. Komen ze op een goede dag tot ontdekking dat ze aan alle kanten zijn ingesloten. Er is geen andere mogelijkheid meer om te ontkomen dan hoger op de berg in te trekken, boven de boomgrens, waar de sleden en rendieren weer vrij gaan kunnen. Maar daar, daar kunnen ze even min blijven. Ergens moeten ze weer naar beneden, weg uit de kale steenwoestenij, naar de met armetierig tieren bedekte toendra, waar de rendieren voedsel zullen kunnen vinden. We moeten verder. Ja, dat weten wij ook. Maar welke kant op? Verder, heb ik gezegd. Doe het er niet toe. Piotr, je kompas. Ja, weet je waar we zijn? Als ik niet... Als ik wist waar we waren, dan had ik je kompas dan niet nodig. Je hebt mijn kaart toen weggesmeten, hè? Hou op met dat gejank om die kaart. Siberië is een bestaande werkelijkheid. Daar lig je je niet weg op een ongelukkig stukje kaart te zitten turen. Als jij de boel in de soep gereden hebt... zijn wij met z'n allen altijd de kaffers, hè? De ja, ja, stomme ja. ezels die alleen maar goed zijn mee te lopen. Wat zit je nou weer op die pjotter te ja, je... ja, je hebt het de laatste tijd een veel te grote bek. Oh ja? Wij doen alles verkeerd. Hmm. We moeten rendieren kwijt. De vellen waar we straks onze duiten voor moeten hebben... die kunnen we niet verder mee slepen. Hey. Zal ik jou eens wat zeggen, naast? Ja, exactly. Jij hebt de winterkolder. Ik snap jullie, ik alleen heb iets begrepen... waar geen van jullie zelfs ook maar het flauwste benoven heeft. Namelijk dat we met onze hele stomme jacht op buit... nou zelf een gemakkelijke buit zijn geworden. Als ik het er niet helemaal naast ben, dan zitten we al in maart. Midden in maart. En we zijn precies waar we ten koste van alles vandaan wou blijven. Vlak bij de zee. Als de kameraden ergens in Siberië voor een bepaalde streek geen belangstelling hebben... Dan heeft dat zijn goede redenen. Er zijn er hier al heel wat heen gegaan, maar er is niemand teruggekomen. Wij ook niet. Jij hebt zo'n echt prettige manier van die echt prettige dingen te vertellen, hè? Ja, waarom zou ik niet? Jullie zullen het toch eens moeten weten? Goeie, liever als je het een keer gaat. Zo moet ik je niet. We draaien hier ergens in een kringetje rond... en we willen het voor elkaar niet weten dat we er niet meer uit kunnen komen, De sneeuw ligt zo hoog dat de rennieren niet meer bij het mos kunnen komen en te jagen valt er ook niks. Zelfs het wild maakt dat het hier wegkomt in deze tijd van het jaar op zo'n hoogte. Geen enkel dier kan op tegen een storm zoals we die nou krijgen. Nog een paar dagen en het is met ons allemaal gedaan. van mijn leven ja, gooi liever wat hout op het vuur ik kan wel een beetje warmte hebben we zullen het gauw genoeg allemaal warm hebben. De winter is voorbij. De winter is voorbij. De storm is voorbij. De rendieren zijn zo zwak... dat ze de sleden niet meer kunnen trekken. En wij, geraamtes, geraamtes, zijn we geworden. Ja, ja. De storm is gaan liggen. Kijk, Semjon is aan. Semjon met z'n bevoren gezicht. Bij nee, mij, ik Krandt. We hebben allemaal onze portie gekregen. Nou ja, als we de pelzen verkocht hebben, dan zijn we rijk. We hebben ze nog niet verkocht. We moeten zo gauw mogelijk naar beneden. Als het ijs gaat kruien, voor we in de bewoonde wereld zijn... ...zullen we alles achter moeten laten... ...en dan hebben we de hele winter voor niks geploeterd. Laten we niet langer wachten en meteen oprekken. Ja, ja, maar de rendieren... ...die zullen toch eerst een beetje op hun verhaal moeten komen. En wij zijn er niet veel beter aan toe. Op verhaal komen kunnen we later... Als we de pelsen verkocht hebben en we eindelijk weer papieren in onze zak hebben. papieren, passen. dan zijn we weer iemand. dan bestaan we weer. papieren, ja voor jullie. jullie kunnen papieren kopen. jullie kunnen weer russen zijn onder de Russen. voor mij zijn er geen papieren. Alla, voilà. we gaan, hè? We gaan toch? Nou, ja, vooruit dan. vooruit dan maar, opstaan. opstaan, meester. vooruit nou. kom nou. Kom, kijk eens. Het dier komt niet meer overeind. Nou, wat is dat dan? Wil ik eigenlijk nou toch ook weten? Hier niet meer. Nou, hoe je niet te trekken. Mag je zomaar meelopen? Kom. Die staat niet meer op. Nooit meer. Het beest moet helse pijn hebben. Kijk wel eens naar aan die achterpoten. Helemaal onder zijn buik getrokken. Ja, een die dier. Ik geloof dat. Ja. Dat geloof ik ook. Pjotter, doe jij het. Jij hebt een revolver. Ja, ja een revolver heb ik. Hier, hier pakken. Uh, geen deur. Samjan. Nou, jij dan. Ja. Het beest begrijpt wat we van plat zijn. Kijk maar naar die ogen. Goede ogen. Mooie ogen. Nee. Nee, ik niet. Je helpt de dieren uit zijn lijden toe. gaat het er toch. Het duurt alleen twee langer. Eenskort. Hey, Wacht voor ze op. Nee. Nee. Samion, weet een keel. Vooruit. Kom niet anders, Samion. Nou, schaam je je niet? Ik heb het gedaan. Maar het is verschrikkelijk als je een dier moet doodschieten. Hoe oh, denk je dat wij het lolle vinden? Dat was een goed dier. Nou ja, het is gebeurd. Nou hebben we voor de grote slee nog maar drie dieren. Ja, daar zullen we niet hard mee opschieten. Het beste is dat Semyon en ik de twee spannen nemen... en dat jullie achter ons aankomen. En jullie hoeven niet de dood in te hebben dat je daar langer over moet doen... want in die tijd zetten wij de tent vast op... en we leggen het vuur aan en we maken wat eten. Ja, we hebben nou dat afgemaakte renden warme avond... Nooit flink. Waar zou Grigori een pjotter lang uitvangen? Mm, geen kraak of smaak aan dat vlees, Semyon. Een beetje zout, hè? He? Het kan niet. Het zout zit in de andere slee. Oh. Grigori heeft altijd zout in zijn pluntjezak. Oh, heeft dat dan eens even aan. Ja, even kijken. Ja, hij heeft anders niet graag dat een ander aan zijn spullen zit. Nee, hij denkt dat alle mensen dieven zijn, behalve wij zelf. Stik. Hij heeft geen zout. Kan niks vinden. Hey. Wat heb je? Ja. Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten, wat ik hier heb. Alsjeblieft. Kijk zelf. Het hmm. is dat een is talensman? Een steen, een stuk Mag Maak eens open. Ja. Maar hoe naaien we dan die lap weer dicht? Grigori moet er niet achter komen dat we in zijn zak hebben zitten snuffelen. Nou, laat hem maar. Grigori de Lollen heeft een stuk steen mee te slepen en dan moet hij dat zelf weten. Dat is geen stuk steen, Anastas. Dan niet. Ik wil alleen maar zout hebben. Zeg met je zout. Let op wat ik je zeg. Grigori was goed om erbij met z'n tweeën bij elkaar. Leg dat ding nou weer in de slee. Ze kunnen ieder ogenblik hier zijn. Als Grigori het ziet, dan hebben we de pop aan het dansen. Hij is erg op z'n gesteld en op die pluienzak slaapt hij iedere nacht. Zal ik je nu zeggen waarom? Weet je wat voor steen dat is? Goud. Voel me aan het gewicht. Kletst toch niet, je hebt te veel vodka gedronken. Wodka, precies wodka. Als je zoiets vond, dan kreeg je wodka. Weet je dat die Assas in het kamp? Herinner je, je niet dat ze premies gaven als er eentje met een stuk goud... en kwam dat meer waard was dan de dagproductie van de hele ploeg. Dan kon hij wodka krijgen om zich een stuk in zijn kraag te zuipen. Gregory heeft ze hun vodka laten houden toen hij op een goede dag wat vond. Hij had andere plannen. Wat wil je... Hij is altijd een dief geweest. Daar kom eens aan. Leg die pluiezak terug. Nee. Nee, die blijft hier bij het vuur liggen. Dan zul zie je zien dat Grigori woedend wordt. En als hij woedend wordt omdat hij denkt dat we zijn spullen doorzocht hebben. dan is het beslist groot. Ja, dat schiet me beroerd op voor, mijn drie dieren. Ja. Nou, fijn. Zo. we zijn er. Hebben jullie wat eten? Vlees zal zo langzaam aan het vergaan zijn. Hé, hey, wat heb dat te betekenen? Zou jullie misschien met je vuile vingers van maar plundjezakken willen blijven? En dacht dat jij altijd wat zout in je plundjezak had zitten. Maar lauw, je hebt geen bliksem. Wie hebt jullie het recht gegeven, mijn plundjezakken te sleet halen? Zeker ook niet in jullie rommel. van maak toch niet zo kabaal? wat zijn dat er dan nog? Ik heb jullie gezegd dat ik het niet heb. Ja, ik heb geen zout. Ik heb niks voor met jullie met dan hebben, gemeene schooi. Zo, oh, je kan hem, Je doet of je... Ik weet niet wat we hebben aangedaan. Je hebt geen zout, naar dan... ja, ter... me uit. Nee, ik heb geen zout, Ik heb niks. Geen huis. Beetje minder kan ook wel. Zet Zij toch niet doof? Zeg Kom eens hier. Voor je eens even uit. Nee, niks. Kennis moest u van jou. Nergens van orde die apartjes. We hebben hier geen geheimen voor elkaar. Ik niet. Jij wel. Semyon heeft in je plunjezak een lap linnen gevonden... waar een steen in genaaid zat. We hebben weer dat het goud is. Heeft Sam John niet in dezelfde ploeg gewerkt als ik? En heeft de controleur hem met de premies niet net zo gemeen bedoeld als mij... toen we die paar maanden iedere week grote brokken goud vonden? Wat zou je daarvan zeggen als we deelden, Krikker? Nee, dat is van mij. Van mij alleen. Alles wat we hebben is van ons allemaal. Niet van Pjotten natuurlijk. Die valt er buiten. Hij krijgt zijn deel van de buit van deze winter, verder niks. We moeten hem trouwens bij de eerste de beste gelegenheid kwijt. Veel te gevaarlijk voor ons als ze hem snappen. En we kunnen hem nou best missen. Als je denkt dat je van mij net zo makkelijk afkomt van hem... ...vergis je je lelijk, Anastas. Wat ben je eigenlijk van plan? Een schot in mijn rug? Uitplunderen? En de zomer in de sneeuw laten liggen? En wie moet het doen? Jij of Semyon? Dat bedoel je toch met delen, niet? Ik heb alleen maar voorgesteld om te delen om erge dingen te voorkomen. Onzin. En daarbij, je kunt een stuk goud niet verdelen... Zelfs niet, al zou je willen. Ik ben bang voor Semyon. Denk nou eens na, nee. Gregory. Wees verstandig. Nee. Je moet me goed begrijpen. Ik zou het net zo min als Semyon kunnen hebben... dat we een stuk goud bij ons hadden dat we niet konden verdelen. Laten we daarom in ieder geval afspreken... dat we het later met z'n drieën zullen delen. Nee, we willen een pas verkopen om een nieuw leven te beginnen. Voor drie passen is niet genoeg. Je kunt er geen drie levens verkopen. Nee, maar dat ene van jou ook niet. Want Semyon is van mening dat het net genoeg is voor het zijne. En dan schiet het jou erbij in, Krikori. En het mijne ook. om over op maar helemaal niet te praten. Hé! Hey. wat er een Simeon! Daar! Daar! Ze hebben de kleine slee! Ze gaan er door. Een klein complotje, Krikori. Jouw ploienzak hebben ze ook. Met het goud. Met het goud! Laat ze maar gaan, hoor! Met het goud! Ik heb het eruit gehaald! Ik heb het eruit gehaald! Het is voor mij! Is voor mij! Wat dacht je, Pjter? Het zou wel twintig wers weg zijn. De anderen zouden ons nooit meer terug kunnen vinden. Dat moeten ze ook niet. Wat als Jasem Jong? Stop! Daar ik al uit! Dat heb je de hele weg al gewild. Je bent liever bij de anderen, hè? Idioot maar die hoef je niks meer te verwachten, Pjotter. En nou denk je zeker dat ik jouw vriendschap heb meegenomen, niet? Misschien reken je er zelfs op dat ik met je zal delen. Delen? Maar ik deel niet. Ik deel nooit. <laughs> Gregory wil ook niet delen. Dan achter ons op de heb ik zijn plunje zak. <laughs> je bent bang dat ze achter ons zullen aankomen, die waren, dat ze ons zullen inhalen. <laughs> ik heb de andere rendieren alle drie de strot afgezeden. <laughs> de voeten misschien... <laughs> Dat redden ze nooit. Zonder tent. Zonder proviant. Ze zullen kreperen. Natuurlijk zullen ze kreperen. Maar ze hebben nog geweren. Munitie hebben ze ook. Dat kun je een hele tijd op houden, Tot er een eind aan komt. En er komt een eind. Voor jou ook. Jij zult ook kreperen. Stap uit. Ja. Wat bedoel je? Ja. Ik heb het toch mee je nee, Ik heb je nou niet meer nodig. Stap, Stap uit. uit. Stap, Stap uit. Waarom en... mag je ja. de ja. ja. ja. met ze me gaan geweren meenemen? Dat mag je. Die andere rommel ook. Ja. Zo ben ik niet. Ik doe geen mens dat als het niet nodig is. En nou, ga te weg. Terug. Goeie reis verder, Fjotter. We houden thuis, komst. Hoe kan jij nog lachen, Pejorie? Ik, ik kan lachen. Ik zal altijd kunnen lachen. Hij heeft je dus wat een slee gejaagd, hè? Hij heeft mijn plunjezak en hij denkt dat hij het goud ook heeft. Ja, wat praat je er ja. altijd over goud? Hij denkt dat hij het goud heeft, omdat hij de plunjezak heeft. Maar ik heb het, hoor, hier. Ik heb het uit de plunjezak gehaald. Hou op met dat gelach. Waarom zou ik niet lachen? Hij denkt dat hij het goud heeft? Eergisteren gisteren, zei je, Plotten. Eer gisteren heeft hij je van de slee gesmeten. Eergisteren gisteren, ja. Natuurlijk heeft hij nog dezelfde avond in de plunjezak naar het goud gezet. Het allemaal voor niets. Toen zag hij dat het allemaal voor niets was. Hier heb ik dat goud. Hier. Jij hebt het spoor van de sleet teruggevolgd tot je hier was. Twee dagen. Semyon heeft die avond gemerkt dat het goud er niet was... En hij doet hetzelfde wat jij hebt gedaan. Hij gaat terug op zijn eigen spoor. Hij wil het goud hebben. Hij weet dat we niet ver weg kunnen zijn. Hij zal ons vinden. Ja, en, en dan? Mama, dan ben je toch naïef. Hij komt terug om het goud te halen. We moeten ervoor zorgen dat hij ons niet kan verrassen. Hij is alleen. Wij zijn weer met z'n drieën. Hij zal onmiddellijk schieten. Ja, maar waarom zal hij dan schieten? Om het goud, kerel. Begrijp je dan helemaal niks? Hij heeft een stuk goud achtergehouden, gestolen. Toen we in het kamp zaten. Semyon wil dat ze goud hebben. En daarvoor is de mannen, Simeon, tot alles in staat. Opwassen. Liggen. Daar heb je een. Alsjeblieft, Simeon. Hier heb je de linker. Anastas, wat heb je? Wat? Hij is dood. Hij wordt echt nooit meer leidend. Voordat jij er eindelijk achter bent, Jotter... ...wat voor spelletje er gespeeld wordt, is de oorlog al afgelopen. Semyon komt opduiken neemt zijn geweer... ...en op hetzelfde ogenblik heeft Anastas een portie te pakken. Eigenlijk bedoelde hij mij... Maar ik was net eventjes vlugger dan hij. Kom, Piotr. Dan kun je zien hoe onze beste vriend Semyon... na zijn dood nog even gemeen grijst als een vloer. Hallo. Goeie Semyon. Je was precies een tikkeltje te langzaam, oude jongen. Je bent een schorrenkrik, hoor. Waarom? Omdat ze kleren leeg Hij moet het, net als jij en Anastas nog een stof stofgoud bij zich hebben. Ja, zie je wel. Jawel, daar heb ik het al. Oh, mijn lijken schenner, jij bent geen haar beter dan hem jong. Daar zullen we geen ruzie over maken, Piotr. Gamene oh, Anastas. Als ik daar nou zou liggen, in plaats van Anastas... zou alles voor jou en Anastas geweest zijn. Maar nu Anastas toch dood is... zou het belachelijk zijn het zakje stofgoud van hem daar te laten liggen. Het zakje rot weg en het goud verwaait weer in het zand. Zonder van al de moeite die we ervoor gedaan hebben. Kerel, ik een van je... Anastas was een goede kameraad. Hij heeft ons altijd fatsoenlijk behandeld. Maar voor de rest was hij een volslagen idioot... die geloofde in een leer... waarin de kerels niet verkondigen zelf niet geloven. De Bolsheviken zouden vast te dus zeker een rode ster... op zijn graf zetten als ze wisten waar hij lag. We kunnen er beter nog wat laten zakken. Wacht eens even. Neem me niet kwalijk, Anastas. dat ik je een eindje naar beneden laat rollen. Je voelt er zelf toch niks meer van. En als straks de wolven komen... ...kunnen ze het best uh, eerst aan die berouweling beginnen... Uh, ...en die ons allemaal om zeep wil brengen. Uh, Gregory, huh? Gregory, ik voel me niet goed. Oh. Wat? Nou, je zegt. Je ziet er belabberd uit. Wat is dat? Zeg, man, je bent geraakt. Uh. ...dat je daar niks van gemerkt hebt. Semjon heeft jou ook te pakken gehad met zijn schot. splinter denk ik. Je bloed is al rund. Uh, het begint lelijk pijn te doen. Ja, dat maken we wel in orde. Ja, en nou, niet pleinseren, Sempjotter. Uh. Ja, er zijn haren van uh. je pels in de wond gekomen... Uh. Moet eerst even uitputten Ja, ah, ja, ja. Dat doet gemeen ze eerder. Ja, ja, ja. Je moet iets goed behandelen want anders gebeurt er ongelukken. Oh, ja, nog even een uh, verband rond. Zo. Ja, open wonden. Dat is niks gedaan in de kou. Zo, nou, het is ergens te gaat. Dank je, Ja, wacht nog even. Even wachten nog, hoor. Nog wat teveel halen. Ja, ja, dat kan het niet afzakken. Zo, zo. Ja, en die tank, dat is niet nodig, hoor. Ik heb me zelf er al voor betaald. doet doe er niet toe, ik bedank je toch. Oh, onzin. We moeten elkaar een beetje helpen. Nu we ook met z'n tweeën zijn. Zeg, man, je ziet er nog uit als een vuile vaardoek. Ik zie je wel eens wat laten zien. Wat je van je leven nog niet gezien hebt. <laughs> Krijg je misschien wel een beetje kleur op je gezicht. Wacht eens even. Eerst eens even loswikkelen. Nou. Die... Die klomp... Klomp ziet eruit als een voeten met vratten erop. Ja, dat kan wel. Dan moet je ze even voelen. met een gewicht. Even eens hier. Ja, alleen om naar te kijken, denk erom. Als je meer zou willen, zou ik de haven van mijn geweer moeten overhalen, zie je? Zo. Zo, dus daar is het allemaal al op begonnen, hè? Stuk goud. Weegt minstens 1200 gram, man. Wat is hier bij jullie in Siberia vermogen? Ik weet wat jij nu denkt, Jotter. Maar ik waarschuw je... Als je in de verzoeking mocht komen, ook te doen wat je denkt... dan heb je nog maar verpaasend klein kansje... dat je je vaderland ooit terugziet. Ik weet het beter gemaakt. Ik zal het zakje stofgoud dat je bij je hebt voor je bewaren. Nee. Nee, als wij elkaar onderweg kwijt zouden raken, dan zou jij alles hebben en ik niets, hè? En jij vindt natuurlijk dat jij degene moet zijn die alles heeft... en ik de andere met niets, hè? Ja, we moesten hier maar niet langer blijven. Ik heb... Sorry. Je. Doe, je zijn geen goed gezelschap. Ik stel voor dat we allebei onze geweren ontladen. Dat is een heel goed idee. We hebben nog een lange tocht voor ons, Pjotter. Nou, schiet we schieten aardig op. En als we samen nou niet ook ruzie krijgen... ...kunnen we over een paar weken heel eind op streek zijn. Als ik nou eens de twee geweren dan, en jij de munitie zie je, dan kan het je niet gebeuren dat er een verdwaalde patroon afgaat. Uh, erg onplezierig dag aan dag met je op te trekken, hè, als je zo wantrouwend bent. Het is ook niet plezierig als je s'nachts oog durft dicht te doen... omdat jij het anders wel eens in je hoofd zou kunnen krijgen... om in mijn slaap mijn keel dicht te knijpen. Ik heb namelijk veel goud bij me. En jij hebt maar een vierde part van dat stof stofgoud... dat we van de zomer bij elkaar gezaapt hebben. Het moet een prachtig gevoel zijn, hè, veel goud hebben... Als je tenminste de kans krijgt veilig mijn huis te komen. Wat is dat? Waarom kom jij met je hand in je zij? Oh, ik heb pijn in mijn mond. Ja, als je soms een jullie voorval zocht mocht hebben, spaar je dan verder de moeite, hoor. Ik heb je die voor alle veiligheid maar afgenomen. Ja, en nog iets. Hier op dat smalle paadje met die steile afgrond loop ik liever aan de binnenkant. Ik zou per ongeluk naar beneden kunnen vallen, zie je? Ja, alles. Goed dan wel, madame. Ja, dan. No! Wil je nog lopen? Ik kan niet eens overeind komen. Alpen, Grigori. Alpen. Ja, dacht je dat ik gek was? Dan heb je toch niet eerst naar beneden overgooien. Wil je me dan hier aan mijn lot overlaten? Zo heb ik geen enkele kans meer. Als ik het oh. vandaag niet gedaan had, zou jij het morgen gedaan hebben. Je ah. wou me goud hebben. Ik, ik wil alleen naar huis. Wat? Ik wil naar huis. Ik moet er huis. Helpen dan toch, Gregory? Ik heb twee kinderen. Mevrouw. Gregory. Oh. Ik kan je niet verstaan! Uh, als ik hier moet blijven liggen is dat afgelopen! Ja dat zal wel! Dat zou de eerste niet zijn! Uh. Maar ik zal ervoor zorgen dat je niet verhongert! Ik zal een wilde geit voor je schieten! Uh. Of iets anders wat eetbaar is! Dan gooi ik dat dan naar beneden! Ik wil geen eten! Helpen Kregori! Helpen! En eten? Dan weet niet wat je zegt man! Het uh. doet pijn hoor als je honger hebt! Je bent altijd een nette keren geweest, Vjotter. Alleen op het laatst niet meer. heb je er alleen nog maar aan gedacht hoe je me zou kunnen vermoorden. Maar daarvoor laat ik je toch niet verhongeren. Ik ga wat voor je schieten. Je hoeft me daar niks voor te geven. Het enige wat je nog had, heb ik je gisteren en nacht toen je sliep trouwens al afgenomen. Het zakje met goud... Ik heb me gehad houden. Wil help me dan hier niet zo liggen? Nee, je zult jezelf moeten zien te helpen, Vjotter. Alleen... Als je je trouwe vriend Grigori denkt, vervloek hem dan niet. Ik kan geen vloek gebruiken. Het leven is toch al moeilijk genoeg. Gewilpen, dus niet te helpen. Onmens, ellendelings, Niet vloeken, Piotr. Niet vloeken. Ziet je niks meer op. En thuis gekomen was je toch nooit. Rusland is veel mooier. In Rusland gewoon allemaal goede mensen. Jij wil het alleen maar niet geloven. Als Clemens vooral op een dag in het voorjaar van 1951 de gruwelijke droombeelden die hem als bizarre fantasieën door het hoofd gespookt hebben, van zich afschudt en ergens in een rotzachte ravijn bijkomt uit de diepe slaap van zijn bewusteloosheid, begrijpt hij van alles wat er gebeurd is en van de toestand waarin hij zich op dat ogenblik bevindt, alleen maar dat zijn vlucht uit de loopmijnen geen enkele zin heeft gehad, hier in deze woestenij, zal zijn weg naar de vrijheid onherroepelijk en vergoed eindigen. Is dat nou al allemaal werkelijk zo gebeurd? Of heb ik het alleen maar gedroomd? Oh, oh, die kapotte schouder... is er in ieder geval geen droom? Oh, mijn knie. Ik kan hem niet meer bewegen. Oh. Misschien zullen hier binnen niet lange tijd mensen langskomen. Goed. Misschien ook komen ze later. En dan zullen ze een dode vinden. Ook goed. Misschien duurt het tien jaar voor mensen komen. Dan zullen ze zich alleen maar over verbazen... dat er hier al eerder iemand geweest is... om op zo'n eenzame plaats te sterven. En misschien gaan er wel meer dan tien jaar voorbij. Want niet veel mensen wagen zich in deze afgelegen streek. Alleen Anastas, Grigori en Semyon hebben het gewaagd. Samen met hem, met Clemens Vorel. En nu zijn ze dood. Semyon heeft Anastas neergeschoten... en Grigori schoot Semyon neer. Om een klomp goud. Alleen Grigori leeft nog. Grigori heeft me van de rots gegooid. Hij is gek. Waarom heeft hij het gedaan? Hij ah. ja, om zijn goud. Hij dacht dat ik hem om dat goud wou vermoorden... Grigori is een beest. Nee, nee, nee, toch niet. Toen dat met Semyon en Anastas gebeurd was, heeft hij mijn wond verbonden. Net of ik een kind was. Maar dat andere heeft hij ook gedaan. Hij heeft me zet gegeven in de afgrond. Hij hoopte dat ik dood zou zijn. Maar toen hij zag dat ik niet dood was hoorde die een geit. En die gooide die naar beneden... om hem niet te laten verhoren. Maar hoe kon hij eigenlijk een geit schieten? Vooral denkt er lang over na. Hij is nog te zwak en te slap om goed te kunnen nadenken. Grigori was bang dat er iets zou overkomen... en daarom droeg hij allebei de geweren... en vooral had de munitie gekregen. Zo konden ze geen van tweeën iets doen... Maar Grigori heeft voor natuurlijk niet alle patronen gegeven. Maar als Grigori doet nooit iets helemaal... ...hij heeft ook niet helemaal gedood. En doden, dat is toch een factor hij verstaat. Die geit bijvoorbeeld, die heeft hij feilloos geschoten. Feilloos schieten? Dat kan, Grigori. Het zal lang duren voor ik dood ben. Ik heb vlees. Ik zal dus niet gauw verhoren... Wauw vlees. Zonder hout kan ik geen vuur aanmaken. Daar beneden liggen takken. Ze zijn waarschijnlijk nat. Ik zie geen kans erbij te komen. Ik kan geen vin verroeren. Zo zijn er in Siberië al heel wat aan hun eind gekomen. Ik wil geen vlees hebben. Ik heb geen honger alleen maar dorst en koorts daar is Grigori Grigori je moet me helpen je moet het is Grigori niet een stuk rots maar zo lijkt het net de mens. ik heb Grigori niet nodig ik heb de geit ook niet nodig maar de honger wint het van de pijn. Een eind naar beneden ligt de plunjezak... die Forel de dus valt telkens tegen het hoofd sloeg... en die toen verder op de helling terecht is gekomen. Onbereikbaar. Tot de honger hem dwingt... er met inspanning van zijn laatste krachten... naartoe bekruipen. De dode geit... zeult hij omlaag zover hij ze krijgen kan. De honger is erger dan de pijn. En Forel probeert een paar takken bij elkaar te zoeken... om een vuur te kunnen maken. Houd de snap... Voor ik die drie schurken ontmoet had, had ik de mensen nog spelen tussen letten. Niets meer van over. Ik, ik, ik kan proberen een van mijn geweerpatronen open te peuteren en het kruid eruit te halen. Misschien krijg ik de takken daarmee aan. Vlees zonder zout. Kapotte kaken. Daar kun je niet mee kouden. Verscheurde pezen en verschrikte voeten. Ik kun je niet meer lopen. Zo ver zijn benen hem maar kunnen dragen, sleept vooral zich de volgende dag voort. Hij gaat op een boom af, waar achter hij gisteravond de zon heeft zien ondergaan. Het westen, 600 meter verder. Hij haalt die 600 meter niet, want hij kan de puntjesak niet op zijn rug nemen en moet die zwaar achter zijn raanslepen, met wat er nog van de geit over is. Zonder de zak en zonder het vlees van de geit is iedere kans voor hem gekeken. De volgende dag komt hij met zijn last geen 2000 meter verder. En ook de dag daarop niet. Als ik op die manier twee kilometer per dag afleg... zijn het voor 5000 kilometer 2500 dagen. Zeven oh, jaar... ...en ik weet niet eens waar naartoe. Dat kan natuurlijk zo niet voortgaan. Als er een zwolle voet en een gekneusde gevrichten... ...gaandeweg weer wat slinken... ...en een onvoorzichtige stap op een losse steen... ...niet meer zo'n ondraaglijke pijn doet... ...dat de gemartelde man het uit moet gillen van ellende... ...komt hij eindelijk toch weer zo ver... ...dat hij flinke dagmarsen kan maken. Maar wat betekent tenslotte flinke dagmarsen in Siberië moet ik er tien jaar over doen om thuis te komen. Als ik in het ellendige land maar geen mensen meer tegenkom. Ik wil lopen tot ik erbij neerval. Ik wil koulen. De winter is trouwens wat om. Ik wil honger. Kan ik altijd toch mijn strikken uitzetten... om het eetbaas te vangen. Ik wil het vlees rauw en zonder zout naar binnen wurgen. Alleen in vredesnaam geen mensen meer tegenkomen geen mensen meer tegenkomen. Maar is de mens... werkelijk wel het meest schrikwekkende wezen... dat vooral kan tegenkomen... als hij langzaamaan begint te vergeten... hoe de duivelse grimas van Grigori... hem over de rand van de afgrond heeft aangegrijnst? Er zijn veel schrikwekkender ontmoetingen... als vooral die alleen maar in het verleden droomt... en van het nu alleen maar weet... dat het leeg en doods is... uit een van zijn nachtmerries ontwaakt... en een gevoel in zich voelt opkruipen... Of er duizend ogen strak op hem gericht zijn. Koude, bozaardige ogen, die prima steken. Het is natuurlijk niets. Alleen maar de schemering. Het nee. wordt dag. Wat is dat? De glinster iets. Het mes, magandra. Het is overal rustig. Allemaal verbeelding. Dat had ik al eerder gehoord. Ik weet wat dat is. Wolven? Het zijn wolven? Dat beweerde Anastas ook alweer. Wolven weten precies met hoeveel mensen ze te maken hebben. Ze weten ook of de mensen gewapend zijn. Anastas wist alles van die dingen af. Als het erop aankomt, zijn alle wolven af, zei Anastas. De plaats waar vooral gisteren zijn vuur is aangelegd en zijn kamp opgeslagen, is rondom bedekt de met trassig lichtvervoer en mos. Iets beters was er niet te vinden. Hier en daar een armetierige boom. Nergens iets waarmee je zich in de rug kan dekken... als de wolven mochten aanvallen. Misschien zou je een van die bomen kunnen bereiken. Maar wat zou er nu opschieten? De nacht... lijkt langzaam voor de dag. En in het halve licht van de bleke hemel... ziet vooral over de bevroren grond... een lange schaduw toeschieten. Zwart. Zij ze zijn zwart. Of lijkt het maar zo. Vier... Zes. Zeven. Die rode wolven waren lang zo groot niet. Ah, die komen ze ook al van die kant. Als ik nog één keer val, hebben ze me te pakken voordat ik weer kan komen. Die boom. Die boom daar is niet gek genoeg. Je houdt me niet. Deze ook niet. Ik heb geen tijd meer. Ik moet daarin nemen. Hier. Het is ook niet sterk de takken zijn bevroren te breken ja. en... knoets mijn bevoel Veike ook nog een haken ik kom niet verder gauw vast om omhoog te komen Ik ik nog ergens een stevige tak had om op te heisen ik zit hier nog op twee meter van de grond met een flinke sprong hebben die kruimen te glazen. tweeënhalve meter dat is toch niet genoeg uh, wel, Die tak daar. Ja. Hoe loopt ook het zo wel? sterkens steun? Uh, de boom buigt door. Hij breekt. Waar heb je gekraakt? Het hout dat wel. Hoe komt het dat die niet gebroken is? Het oh. hout. Het is geen hout dat breekt, maar... Uh, ik hou hem niet. Ah. Oh. Uh. Ja, oh, roven, stink altijd. Maar het is beter dat ze dood zijn als je ze op je krijgt. Jij? Jij, wie ben jij? Vraag liever wie je zelf bent. Als ik niet precies op tijd geschoten had, was je niemand meer geweest. Nee, nee, nee, nee, nee, wees maar niet bang. Die is zo dood als een pier. Wacht, ik zal hem een eindje opzij trekken. Ja. Zo. Nou, sta maar weer op. Dankjewel. wel. zag er niet zo mooi uit. Nee. Dat weet ik zeker niet. Maar als wij samen achter de wolven aan zitten... kunnen ze gerust op jou komen, hoor. Dan gebeurt er niks. <laughs> Goed zo. Dat was dan dat. Waar kom jij vandaan? Daar. Uit de berg, hè? Ik had hier mijn uh, bivak opgeslagen. Zo. So, Is hm? slecht. Geen amateur zeg. Ja. Op jacht. Ja. Goed kamp. Heel ander uitgezocht. Mijn spullen liggen ginds, Boven... Mijn mes, mijn gandra, heb ik weg moeten gooien toen ik voor de wolven vluchtte. Dat is te gevaarlijk. Als ik gevallen was, zou ik mezelf gespietst hebben. Ik dank jullie wel. Je lijkt me geschikt, Dero. Hoe kom je aan die wonden? Die er beroerd, hè? Een bereden gevallen. Wat wel een heel stuk beter. Ik ben Kolka. Ayosha. Kolka. Ayosha. Jullie zijn zeker Russen? He. Nee, geen Russen. Jakutsk. Ja, Waar ligt Jakutsk? Jakutsk? Daar, daar, daar. 900 verst naar Jakutsk. Daar loopt de weg. Uh, hier in de buurt? Daar werst veel op. Jij bent ook geen Rus? Nee. Dat kun je horen. Uh, aan spraak, bedoel je? Wat ben je dan wel? Jenna, breng Krijsgevallen. Ah. Duitser. <laughs> Frits, Frits, dat is goed, Frits. Willem Germanski, <laughs> Frits Willem. Jullie zijn precies op het goede ogenblik gekomen. Ik moet jullie nog wel bedanken. Hè? Ja, dat is voor nodig. Wij wisten dat je hier was. Wat, zeg je? We komen niet vaak wolven in de buurt. Maar nu vielen ze de rendieren op. De herders hebben ons verteld dat het een sterke troep moest zijn. Nu zijn we erachter aan gegaan. Als er ergens wolven zijn, moet er ook nog wat anders wezen. Maar... En sinds eergisteren wisten we dat jij het was. Alleen Eén... mens, hè. Alleen, als de wolf en rendieren spannen, met meer mensen op het spoor zijn en trekken ze anders. Zo. In, in, in de vorm van een roofijzer? Ja, van voor open. Ja. Ze nemen het spannen in het midden en lopen mee net zo lang tot de rendieren niet meer kunnen. En dan vallen ze aan. Ja, lekker. Ik heb hier al die tijd geen wolf gezien. Jij niet, maar de wolven zeggen jou wel. En wij wisten dat je hier was. Dan doen de wolven zo. Uh, stervormig nijven. Naar één punt toe? Ja, in een ster. En daarom wisten wij dat jij geen wapens had. De wolven weten dat. En wij zien het weer aan de wolven. <laughs> is het niet te geloven? Denk je helemaal alleen te zijn en dan. Denken, hè? denken. Siberië is klein. Dat liggen de meestal, Josje. Zwaardeloos. Ga met ons mee, Frits. We hebben een slee en honden. Je kan bijna niet meer lopen. King? Aljosja, we zijn nou eens even de slee ophaal. Ja, is goed. Lisa? Lombaia? Henry? Heeft een van je jachtvrienden de verkeerde kant opgeschoten? Nee, ik ben gevallen. Mijn kameraad heeft mij in een afgrond gestoten en me toen in de steek gelaten. Met rendieren? Nou, die rendieren? We hebben rendieren gehad, ja... Hij heeft alles van me afgenomen. Dat heb je met Europeanen. Ja, kom dan maar, mijn hondje, met kwispot. Zelda, we ook allemaal vermoed. Je van een hond. Je bent nog niet waar dat ik je heen wil. Ja, een beestje, braaf Nou, eerst dat we mannen, dat gaan we. Ja, maar De mooie is Ja, maar De, Ik kan niet zien. Het is helemaal donker. Buiten is het licht genoeg. Maar bent hier dan nog licht nodig? Ja, spotin. Hier is water. Water? Natuurlijk water. Om je te wassen. Wassen? Ja, dacht je om drinken? Water drink je niet. Als je drinken wilt. Hier. Er is maar heel weinig water in de kleine kom die de vrouw in de hand houdt... ...want was is een uiterst vaar begrip in deze bedompte kwalijk tent... ...waar met de machtige kolka twaalf mensen samenhuizen... ...vrouwen van alle leeftijden en hun kinderen. De grote buikige kruik die kolka voor aanbiedt... ...is gevuld met een troebel uitziende drank... Maar na vier of vijf slokken krijgt hij de smaak te pakken. Dit is een drink, Ja, <frits, drink. tie> ah, dat doet de mens goed, Kolkheim. Ja, voortreffelijk. Ja, dat, hey, dat, dat smaakt als... <tie> <tie> champagne, gewoon. Ja, is het werkelijk champagne, Better, frits. Beter, Frits. <tie> <tie> beter. Dat brood uit de melk van rendieren, honden, teven, karabs en sabbaki. Oh, maar... Rendieren en honden vormen de middelen van bestaan in die tent een welvarend dorp. Dat is ondanks de dikke kwastvuil die hier alles bedekt duidelijk te zien. Een apart soort kleine rendieren houden deze Jakoten. En hun honden zijn niet groot, maar sterk. Prachtige trekdieren. De hondenfokkerij is de trots van dorp. U collectief, Frits. Hondenfokken en rendieren teelt. <laughs> collectief. De rendieren krijgen ze niet te zien en hondenfokken, dat kunnen ze niet in Moskou. Eh, komen de Russen dan naar jullie toe in de kongos? Als we daar op wachten, misschien wel. Maar zo'n tentendorp is heel wat anders dan een stad. Hm. Je breekt op, maar daar is anders hoor. Je verkoopt je 700 honden. En met de beste reuien en teven, begin je eind verderop opnieuw. Maar, maar je verkoopt ze toch aan de Russen? Ook. En honden brengen een goede prijs op. Verkoop ze niet zomaar. Hè? Eerst recht linksaf op de slee. Zesduizend roebel voor een vol 15 span. Nou, koest daar nou, jullie. Koest. koest! Koest! Koest! Je bent een geweldig kok, hè? Je hebt de winter onder. Ze gehoorzamen je allemaal. Tot de vrouwen toe, ja. <laughs> en die zijn moeilijker te regeren dan de onder. Zorg dat je met allemaal de vrede bewaart tot ik terug ben. Ga je weg, hè? Het spijt me. Er ligt niet veel sneeuw meer. Morgen moet ik voor een paar dagen weg. Niet lang. Blijf jij hier en wacht op me voor je weer verder trekt. Hoe zou ik verder moeten trekken? Dat zul je nog eens zien. Een prachtreis zul je hebben, wat ik je zeg. Tegen het felle licht van de zon, waardoor de sneeuw wordt teruggekaatst, draagt Kolka een bril. Die geen bril is. In het kielbeen van een grote vis heeft hij met zijn mes een paar gleuven gemaakt. Hij zal voor Fritz ook zo'n bril maken. Natuurlijk kost niets. Onder zijn bril kun je niet veel van Kolka's gezicht zien, maar als hij lacht, lachen ze brillenglazen mee. Kolka heeft een vriendelijk, trouwhartig gezicht. Waarom zal Forel de Jakut, die hem het leven gered heeft, eigenlijk wantrouwen? Natuurlijk moeten dergelijke plotselinge reizen, een man die voor iedereen op zijn hoede moet zijn, en zonder eigenlijk aanleiding gastvrijheid geniet, te denken geven. Maar... Aan de andere kant, Kolka verdient veel geld met zijn honden. Hij is een vermogend man. Hij heeft de roebels in de magorka, de tabak van de Russen, niet nodig. Maar misschien zou hij voor wel willen verraden, alleen om bij hen in de gunst te komen. Elf dagen later is Kolka weer terug.